Vijf uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Een groep van ruim 300 Q-koortspatiënten daagt de Nederlandse staat voor de rechter. Omdat gesprekken met staatssecretaris Dijksma niks hebben opgeleverd, wil de groep nu de overheid aansprakelijk stellen. voor de schade die de patiënten hebben geleden. na de uitbraak van de ziekte in 2007. De Nederlandse staat zou nalatig zijn geweest bij de bestrijding van de Q-koorts. En op de drie Q-koorts patiënten zou twee jaar na de infectie nog geregeld met gezondheidsklachten krampen. Loek Hermans treedt af als fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer. Aanleiding is het vonnis van de rechter dat zorginstelling Mea Vita failliet is gegaan door wanbeleid van de top. Hermans was voorzitter van de Raad van Commissarissen. Volgens ingewijden is er geen druk op Hermans uitgeoefend om te vertrekken uit de Senaat. Staatssecretaris Wiebes wil kijken of hij de financiële positie kan verbeteren van gezinnen waar maar één ouder het inkomen verdient. CDA, ChristenUnie en SGP willen dat graag. In de Tweede Kamer zei Wiebes dat hij wellicht 100 miljoen euro kan vrijmaken bij de herziening van het belastingstelsel. De zogenoemde kostwinnaargezinnen worden al jaren relatief zwaarder belast dan gezinnen waar beide ouders werken. De Parlementsverkiezingen in Turkije zijn door geweld en intimidatie niet geheel democratisch verlopen. Dat zeggen internationale waarnemers van de Raad van Europa en de OVSE. De AK-partij van president Erdogan kreeg de meerderheid in het parlement... De Verkiezingen werden volgens de OVSE gehinderd door geweld, beperking van de vrijheid van meningsuiting en aanvallen op campagnemedewerkers en de media. Als voorbeelden worden genoemd onderzoeken naar journalisten die kritiek hadden op de president, het blokkeren van websites in bij media en het niet meer doorgeven van digitale tv-stations. Het weer vanavond en vannacht heldere periode met in het noorden kans op mist. Minima tussen 3 en 6 graden. Morgen op veel plaatsen zon bij 13 tot 16 graden. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het noordelijk deel van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Er staat 10 kilometer file op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knoop het Prins Klausplein en Zoete Rijndijk. De weg is weer vrij na een ongeluk op de A7 Zaandam-Horen, 4 kilometer bij Afrit Weidewormer. 13 kilometer file op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knoop het Rotterpolderplein en Akersloot. A13 Den Haag richting Rotterdam, 12 kilometer file tussen Prins Klausplein en Knoop het Kleinpolderplein. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrik ambacht en Sliedrecht-West 5 kilometer. Een half uur vertraging op de A27 Almere-Gorkum tussen Knoop Emness en Nieuwegein. 23 kilometer file. En 456 Zevenhuizen richting Gouda heeft bij de aansluiting met de A20 2 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 06.9. 06.9. Zie 24 uur per dag, hete zomer. With no one else Don't keep your secrets to yourself It's gonna suit your show and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 About you now When you hiss and preach About your new messiah Cause your theories catch fire I can't find your silver lining I don't mean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 Je t'es formidable, je t'es formidable Nous étions formidables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 Deep in love, yes I know